Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Op grote delen van de het rond heeft het vliegverkeer last van de vulkaanuitbarsting in Chili. Onder meer in Argentinië, Uruguay, Australië en Nieuw-Zeeland worden vluchten geschrapt of omgeleid. De Puyehue vulkaan barstte negen dagen geleden uit en spuwt nog steeds aswolken in de atmosfeer. De as gaat op een hoogte van ruim 10 kilometer via de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, Uruguay en de Atlantische en Indische Oceaan naar Australië en Nieuw-Zeeland. In Melbourne vielen gisteren honderden vluchten uit. Vandaag werd het vliegverkeer weer gedeeltelijk hervat. Wanneer de problemen voorbij zijn is nog niet duidelijk.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. FM. Dit is de zomer van ZFM. Drie minuten over 11, uur nummer drie dus van de Proval Tire Center. Pinkster Races 2011. En we gaan Benno gelijk over naar het circuitpark Sanford toch? Ja, en waar Jaap Koper voor ons naar de race uh, HTC Dutch GT4 Championship uh, zit te kijken. Jaap, ik zie je de nodige uh, bandenwissels. Uh, is dat uh, ingebouwd in de race? Nee, normaal gesproken niet, want uh, ja, maar je hebt natuurlijk nu een situatie dat de ba baan een beetje half nat is, half uh, droog, ja, hoe je het uit wil leggen, maar het is uh, een, een situatie waar uh, je op een gegeven moment ook uh, gaat afvragen van uh, wat is wijsheid en wat is geen wijsheid. Nou, uh, wat uh, is er gebeurd? Uh, een van de de, ja, de, de, lotus, de, lotus, de enige Lotus die rondrijdt, uh, dat is die van Dick Freeburg die uh, besloot om slicks uh, te gaan uh, rond te gaan zetten, ja. En dat kan niet in zo'n situatie. Maar de meesten die rijden, volgens mij allemaal al. Uh, de meeste rijden ook slechts. En uh, als ik dan toch even kijk naar. Uh, van, van ja, wat is nou interessant om naar te kijken? Dan is het uh, de plekken 3, 4 en 5. 3, dat is Dennis uh, Retera... die samen met Jan-Joris Verheul in de Aston Martin uh, rijdt. Maar nu rijdt Dennis Retera. Daarachter zit uh, Henry Sumbrink. die uh, de Porsche doet samen met uh, Matthijs Harkema. ook uh, van het team van Peter Stoks. En daarachter zit ...dan Jeroen Bleekemolen ...die samen met Peter van der Kolk een vormt ...in de Chevrolet Corvette... ...die door uh, Davy uh, Lemmers wordt uh, geprepareerd. En die auto... ...die is uh, belangrijk... ...ja, Jeroen Bleekemolen zei al tijdens de TTM ...het is uh, voor, voor mij een uh, weekend... ...dat ik eerst op de bal zit... ...en dan alsnog een wedstrijd... ...in die GTV wil rijden. Maar ik heb de mazzel dat het uh, niet zo vol... ...startveld is, en dan is het wat makkelijker... ...naar voren komen. Nou, dat heeft hij wel gedaan... ...maar die strijd tussen die... 3 en 4 die voor hem liggen, ja, daar heeft hij nog enig oponthoud uh, bij. Dus ja, dat is uh, het, uh, het verhaal van Jeroen Bleek. Vooraan uh, heeft uh, Duncan Huisman daar geen last van. Hij uh, voert het veld aan. Daarachter zit Simon Knap, die heel uh, redelijk het tempo van uh, Huisman kan volgen. Maar het is uh, nog niet gedaan in ieder geval. Ah, dat is mooi te horen. Tot, tot, altijd leuk als een strijd tot het laatste er blijft en uh, niet beslist is. Oké okay, Jaap, hoever, uh, hoe hoe hoeveel zitten we met de tijd? Nou, ik denk een minuut of twaalf, denk ik nog. Oké, okay, goed zo. Nou, dan komen we straks bij je terug voor verdere informatie. Dankjewel, Jaap Koper live vanuit het circuitpark Zandvoort, waar hij voor ons naar de races zit te kijken. En hij holt alweer verder naar zijn volgende interview. Ja. En wat gaan wij doen? Muziek draaien. Oké, okay, van wie? Ik uh, moet nog even nadenken. <laughs> Oh ja, Kissing the Pinky Sits. Oh. Ja. hit gehad en daarna nooit meer wat van gehoord... jaar oh? volgens mij vakken vullen in... ...een uh, uh, uh, vage... ...nou ja, zoiets. Ze hmm. komen niet in Nederland. Oh, dus, no, uh, maakt niet uit. Maar... Het kan wel ergens bij een double-seven of zo zijn. Of ja. Goed, ja, ja, raar is dat, hè? dat sommige artiesten ja. in één keer doorbreken en dan helemaal, helemaal weg zijn. niks, in de pink. Ja, ja, vreemd. Uh... Ja, one step. Ja, nou dan een klein berichtje uh, vanuit het Zandvoortse. Dat uh, voor de mantelzorgers hier in Zandvoort is op 15 juni een uh, workshop. En um, even kijken, de workshop vindt plaats op, uh, van 2 uur tot half vijf in de middag. En bij in het steunpunt... Ook eh, Zandvoort, Vlemingstraat eh, 55. Binnen de workshop staat de activiteit van de mantelzorgers voorop. In een aantal rollenspellen zal assertief zijn nageboost te worden. Tevens wordt er informatie gegeven over de organisaties Tandem en Meen noordwest holland En de mogelijkheden voor mantelzorgers om eventuele ondersteuning en training te krijgen. Nou, daar kan je allemaal natuurlijk voor opgeven. Eh, oh nee, kijk voor meer informatie www. Uh, m e e n w hnl Dit nalezen, zetter Zo eenvoudig is het. Ja, volgens mij zijn we net gefinist. Oh, zijn we al gefinisht? Ja, Bij ik hemel. zie iemand met een uh, zwart wit geblokte vlag uh, zwaaien, dus in die... Ja, inderdaad. Zeg, nou, we gaan naar dit volgende plaatje, dan met Jaap Koper even bellen. Ja, dat denk ik ook. Eens <laughs> dus even kijken wie er gewonnen heeft. De plaatjes van de Funky Green Dogs. <lacht> Ja, ah ja, de eerste race van de HTC Dutch GT4 Championship is inmiddels afgelopen. En even aan Jaap Koper vragen wie als eerste over het streepje kwam. Nou, de eerste die over het uh, streepje kwam was uh, niemand minder dan Duncan Huisman. Hij uh, wist de wedstrijd uh, naar zijn hand uh, te zetten. Uh, tweede dat werd uh, Simon Knapp en derde werd uh, Dennis Rittera die net uit, uh, zeg maar uit de greep van uh, Jeroen Blekemolen uh, bleef. Want uh, de dadendrang van uh, de aardhouder was uh, in deze wedstrijd toch wel behoorlijk groot. En dat had alles te maken omdat het uh, gaat om kostbare punten in dit GT uh, GTV-veld. Uh, alleen, Jeroen bleek hem al te halen net de, het podium niet, maar goed, uh, het was er niet minder rond. 14 ronden hebben we inmiddels uh, hebben we daarvan uh, gereden. Straks, uh, in de rest van de middag, tenminste uh, verderop in de middag, dan wordt die 50 minuten wedstrijd uh, gereden. Maar dat zal uh, collega Willem van Denzen gaan doen. Oké, okay, en dan uh, de volgende ineens... De volgende race. De volgende race, dan moet ik eventjes weer... Een... De Formido Swift Cup. De Formido Swift Cup. Maar dat uh, doet uh, Willem, maar die komt hier net uh, binnenlopen. Dus ik geef hem eventjes... Uh... Oh, gezellig, ja. Daar oh. hebben we Willem van Densen. Dat klopt helemaal, ik uh, ben ja. er geheugen. Zeg, uh, die, Willem, die Formido Swift Cup, dat is... Uh, nou, uh, uh, uh, uh, vertel eens wat over. Even, even in het kort even ons geheugen opfrissen. Wat voor autootje is dat? Gewoon een, uh, een uh, persoonauto, denk ik. Ja, dat is de Zwift, die we ook, ook in een van de straatuitvoering alleen een beetje ja, op de racebaan afgestemd hebben. En, ja, dat is een leuke klasse met allemaal jonge gastjes erin, zullen we dan maar zeggen. Die... Ah, de nieuwe talenten. Ja, ja, die worden toch wel uit de Zwift-cup gehaald. Als we eerder vandaag kijken, bijvoorbeeld naar de Renault Crio cup dan zagen we onder andere Marcel Dekker en Max Draams daar actief. En die uh, zijn afkomstig uit die uh, Swift Cup. Uh, we gaan dadelijk ook Formule Fort krijgen. En dan uh, vinden we ook weer uh, jongens terug die in die Swift Cup uh, begonnen zijn. Dus het is eigenlijk uh, het beginportaal uh, voor de autosport. Oké, okay, en noemen ze een talent waar we aan moeten gaan. Die, een naam die we moeten onthouden voor de toekomst? Uh, die afkomstig is, ja, dat, dat, dat zijn er meerdere. Uh, dan uh, noem ik uh, bijvoorbeeld uh, Schorthorst. Uh, Kampioen geweest in die uh, Suzuki Swift Cup. Uh, die rijdt nu niet meer uh, hier in Nederland. Die rijdt uh, Europees in de Formule Renault. En uh, zo zijn er meerdere die uh, er doorgroeien. Er zijn jongens uh, die kiezen de kant op uh, van de toerwagenrecerij. En er zijn jongens uh, ja, die gaan de kant op van de Formuleauto's. Ja. ja, het is echt uh, kweekvijver. en het zijn rijden gasjes in rond uh, van, uh, vanaf 15 jaar. Dus, ja. doe maar, doe maar. En dan al op het acteren. dat is ook heel mooi. En uh, ja. Ja, wie, wie staat op poppersis? En weet je dat toevallig uit je hoofd? Ja, dat weet ik uiteraard. Uh, Benno, Zet je het niet je niet te, te geloven, he? Wat een geheugen, die man. Uh, degene die niet op post staat is uh, Sven Snoeks. Sven Snoeks. Uh, in de kwalificatie had hij wel de snelste tijd. Maar het schijnt dat hij uh, in zijn snelle ronde... Of niet eens in zijn snelle ronde... Maar tijdens de kwalificatie een andere... Had ingehaald terwijl er een gele vlag was. Ja, hij raakte daarmee zijn uh, snelste tijd kwijt. En is terug. ...gezet uh, naar de 16e plaats. Wie van Pol mag vertrekken is uh, Bart van Os op een tweede plaats. Uh, ja, een bekende naam in de racerij. Dan Klein-Coronel, derde is het uh, Peter Kijken we nog even naar de deelnemerslijst en zien we verder... Uh, ...ja, we kijken altijd naar Zandvoort. Dus, Tuurlijk. Ziet zie maar daar geeft ze op hometown uh, Zandvoort. Nou, ik denk dat hij uh, een paar weken per jaar hier in Zandvoort verblijft. De rest in uh, Friesland... Maar goed, dat uh, van ons in ieder geval uh, op pole position. Tweede plaats uh, coronel en derde is het Peter Scheurs. Uh. Oké, okay. goed Willem, nou dat gaan we straks uh, beleven. Eerst nog doe ik even wat zoentjes en een bekertje voor, uh, voor de heren van die vorige race. en dan oh, um, voor mij. Maar... Uh, nee, nee, nee. Ja, jij komt pas aan het eind van de dag, hè. Goed, okay. um, een, een, een beker die komt pas bij jou afscheid. Willem, dankjewel voor je bijdrage en tot straks maar weer. Tot straks bij. Hoi.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 Heet de beste man Bang on the Piano uh, hoorde je voorbij komen bij ZFM Zandvoort. Terwijl uh, de Auto's zich opmaken ja, ja. voor de start van de Formulo 50. Het is bijna weer zover. Ja. Lekker groot veld zo te zien. is schat, een uh, autootje of 20. Dus dat, uh, nou, dat kan weer lachen, gieren, brullen worden. Mm. En, maar ondertussen, voordat we dat. Uh, het duurt al wel even voordat de heren en dames van start gaan. Nog even kijken we vooruit in de agenda van Zandvoort. En ja, vol, vol, vol. Altijd elk weekend. Uh, uh, ja, dolle boel. Want uh, zondag uh, 19 juni. Dan is er op het Raadhuisplein voor het gemeentehuis een boeken- en kunstmarkt van 11 uur tot 5 uur. Middags aangeboden door de gemeente Zandvoort aan alle bewoners en passanten van deze mooie gemeente. Zo schrijven ze zelf, of tenminste diegene die het persbericht heeft geschreven. Men komt naar Zandvoort met mooie boeken... En wat brengen ze allemaal dus al maar mee. Plaatjes van Vakade, hele Flipje, Tiel. Uh, ja, van de Shem natuurlijk. En uh, de nodige strips, Kuifje, Captain, Kapitein Rob, Suske en Wiske, Dick Bos, Donald Duck enzovoorts. enzovoorts. Dan, uh, wat kan je verwachten voor de kunstmarkt? Schilderijen in alle kleuren en maten. Een van Goghje, een, uh, een appel, weet ik veel wat er allemaal. Rembrandt zal ook wel aan, zijn, aan te zijn, zien zijn. Sieraden uh, van goud, zilver, titanium. En nog uh, ook bijzonder is dat er een... Uh, even kijken, waar staat het? Ik had het, een uh, textiele werfvorming. Marmer en bronzen beelden zullen ook niet ontbreken op deze internationale kunstmarkt. Waar haalt die gemeente het allemaal vandaan, zul je zeggen? En uh, dan had ik... Oh ja, een kunstenares komt er ook, dit jaar... Dus volgend jaar niet meer Met prachtige rubberen kunst hmm. Nou dat uh, ben ik dus wel reuze nieuwsgierig naar Snap ik ja, ja. Dus dan ga we volgende uh, Aanstaande Zondag natuurlijk al uh, komen kijken Nou veel winkels zijn natuurlijk ook open En, uh, en u mag gerust Even een uh, kopje koffie of wat sterkers Komen nuttigen Galerieën zijn dan ook open in Zandvoort Dus uh, het is helemaal compleet En ja vooral uh, Zandvoort is de kunstmarkt van Aanstaande Zondag Is uh, gratis het magische woord. Ja, precies. Het magische woord. Ja. staat de zondag dus van 11 uur tot 5 uur middags. en uh, Nou, maar hopen op mooi droog weer. Dan uh, wordt het in ieder geval een gezellige boel. Oké, okay, dat is altijd een gezellige boel toch? Ja, het is altijd, ja, maar het mag... moet wel droog zijn. Oh. Dus je bent, een, je bent een beetje kieskeurig geworden ik, nu al? Ja, als het regent vind ik het allemaal niks. Oh. Dan blijf ik binnen. Oké, okay. okay, de wagentjes zijn bezig met de opwarmronde. naar de volgende plaat, maar eens even luisteren hoe die startverloper is. Hè. Ja, dan ben je best wel benieuwd naar ja, de startkaart. Ja, ja, ja, ja. ja. En die volgende plaat is Rihanna met The Only Girl in the World. Daar nodigen we weer Willem van Densen vanaf het Circuit Park Zandvoort. FM Race Radio, Pit Report. We worden Rihanna voorbij komen, die only girl in the world. We hebben het niet over Willem van Densen. Nee, maar we hebben het over de, de Formido Swift Cup. En ja, Willemse's. ik ja, ben jou... Oh, wat, wat hoor ik allemaal voor een geluiden? Nog seconden. Nog 5 seconden. Oh, dat wordt spannend. We gaan de, race, de start van de race live meemaken hier op CFM Zandvoort. En um, nou, hoeveel auto's zijn het eigenlijk? Want ik schat het op een stuk of twintig. Nou, uh, we zijn een Het Zijn er 21, in de op, uh, maar maakt niet uit. Nee. zojuist van start met de man van Paul uh, die ook de beste start had. vast uh, van ons. Klein coronel op de tweede plaats uh, zien we nu inmiddels. Maar we zien ook in de tas uh, zien we een spin en dat is een van de auto's van het Jort-team. Uh, nou, die hebben uh, vier rijders. Ik kan zo in de gauwheid niet zien uh, welke van de vier dat is, maar daar komen we ongetwijfeld nog achter. We kijken even verder het uh, veld in, want uh, we zijn toch ik ben wel nieuwsgierig naar Sven Sloeks. Wat uh, hij gaat doen. De man die eigenlijk de snelste tijd had gestraft en uh, teruggezet naar de 16e positie. Nou, dat hij de snelste tijd uh, geeft al aan uh, dat hij tot iets in staat is. Dat wil hij al zien uh, tijdens de paasreces uh, door twee maal te winnen. Dus ja, nu wordt dat lastig voor hem vanaf een 16e uh, positie. Maar uh, ja, gisteren, of gisteren, ik wil zeggen gisteren, maar het was zaterdag. Het is maandag inmiddels. Haalde hij in uh, onder een gele vlag. Dat mag niet, daar werd hij volgestraft. Nou, nu mag hij wel inhalen, want dat is een race. Hij moet er 15 inhalen om toch aan de kop te komen. En we gaan kijken of hij dat... kan. Ja? Hallo? Ja? Ja? ja jullie zijn er nog? Nee, nee. Ik... Ja, wij zijn er nog. We zitten helemaal aan de, aan de buis gekluisterd, als het ware. Ja, ja aan de buis gekluisterd, hoor. Ik dacht dat je zat te luisteren, maar, uh... <laughs> Ik zit te luisteren, hoor, Willem. Dus, inmiddels, uh, Bart van Oost nog steeds in de leiding... Geen tweede, derde zien we Peter Scheurs. En uh, ja, zo dadelijk gaan ze. Uh, ze zijn hier in de A1S, Dan draaien ze de Koemerbocht in uh, Bos uit, oftewel Ali Luijendijkbocht uh, tegenwoordig. En dan gaan we zien uh, hoe het veld uh, voor de eerste keer hier uh, start up finish uh, overgaat. We zien uh, Zagen, ook een mooie actie van de enige dame in het veld. En dat is uh, Kim van den Berg uh, met de rode harde squat. Uh, Suzuki e. swift uh, mooie inhaalactie in de A1S. En, ja, de eerste auto zie ik nu in mijn uh, vizier uh, verschijnen. Dicht op elkaar uh, gaan ze hier start, finish. Op de eerste twee plaatsen... ...auto's van Kim king coronel en dat zijn Bart van Oos uit eigen fijn en klein coronel. Ja, hoe kan het anders? Uit de huizen. De auto's voor uh, de tweede keer in het stationkocht uh, in En ja, we gaan afwachten wat uh, zwemst loopt. Zien wel een paar plaatjes naar voren is gekomen. Wat hij verder kan doen in deze race. Oké okay, Willem, helemaal goed. Dat, uh, we gaan er natuurlijk, verwachten ook wel het een en het ander van, van deze race met al die jonge honden. En uh, we komen straks bij je terug voor het vervolg van deze race over 12 ronden. Goed, tot zover. Dankjewel. En wij gaan weer terug naar de muziek. Elle Yeah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 It's such a crime If you should ever want of be loved by anyone It's not unusual It happens every day No matter what you say You'll find it happens all the time Love will never do What you want to do It's not niet you to be mad anyone It's not to be sad anyone But if I ever find that changed at any time It's not to find in love worden voorbij komen, Tom Jones, it's not unusual, ik kan hem op de vork. Oh, je had hem al op de ja, Nee, uh, ik had uh, er helemaal niks, dus... Uh, oh, ik had niks, maar Willem wel. En daarvoor is Julien Klerk. Uh, ik ga met Ja, piano, met die, die piano, ja, dat was toch wel heel bijzonder. Elf leek gewoon, pel, venus. Ja, ja, ja. CFM ja. Race Radio, Pit Report, Pit Report. Het is uh, even kijken, 18 voor 12, we gaan weer over naar het circuitpark Zandvoort. Daar staat nog steeds Willem van Denzen in de kou. Ja, ja en, en te zweten natuurlijk, want het is een het hele. Zweten. Nou ja, ik denk dat het een spannende race is, Willem. Of valt het mee of tegen? Nou, het is niet koud, ik zweet het, maar ik heb het juist uitgedaan. <laughs> nou ja, wil je wel aan het script houden? <laughs> maar goed, vertel eens, hoe zit het met de race? Ja, de reis Ze zoekt die Zwift. voor voelde niet over Zwift, die bij Zwift. Ja, Bart van Oosterman en man van Paul. Uh, uitkomend uh, voor het team van Coronel. Nog steeds in de leiding. Maar hij wordt op huid uh, gezeten uh, door uh, ja, Klein Coronel, ook van het Coronel team. En uh, de Zwiftjes, uh, zoals ik al eerder zei, uh, de kraamkamer eigenlijk. Tegenwoordig van de Nederlandse Autosport. Uh, de, ja, uh, yeah, de lichtste... Uh, ik weet niet of het de koopste klas is in Nederland. Maar in ieder geval uh, de klas waar nog de mogelijkheden liggen om uh, te beginnen met de autosport. Een klas ook waaruit uh, veel talenten komen. Een klas ook, als je nu kijken naar het veld, ja, waar we wat uh, nieuwelingen in zien. Waar we ook wat jongens in zien. Ja, die uh, vanaf het begin al in die uh, zichtig uh, rondrijden. En, ja, dat is dus, uh, voor hun waarschijnlijk dan... Uh, aangezien we in vier of vijf jaar van die club zitten. Het maximum wat ze kunnen halen in die autosport. En uh, best wel niet minst dan toch meedoen. En dan uh, kijken we onder andere uh, zijn maten van de schip. Uh, onder andere. Maar uh, kijken we naar de andere jongens uh, zoals uh, Caranza. Ja, een welbekende naam in uh, financieel uh, Nederlands. Ja. Of, dan zeggen. Die heeft hier uh, twee jongens uh, rondrijden. Dat is uh, Wesley Caranza en dan een uh, hele bekende Natuurlijk Maurits Vroeger zijn ook altijd zijn overgrootvader. Dat was een van de rijke mannen van Nederland. Nou, Die jongens die proverkeerden daar waarschijnlijk nog steeds van. En die race mee in die cup. En ja, voor Maurits is dat het eerste jaar dat hij daarmee meedoet. Maar zijn broer, Wester, ...ja, die is voor het tweede jaar. En die komt dichter en dichter bij de top van het veld. Die ligt momenteel, vinden we die terug op hun vijfde plaats. Prima. Nou, dat... Uh, Klinkt allemaal heel goed, uh, Willem. Ja, sorry. Uh, Zandvoortuigen, uh, nou, misschien dat het wel mee te maken heeft dat hij uh, voor het team van Jeroen uh, Koster uitkomt. Uh. Hoewel daar komen er meer uh, vooruit. Kees Paulus. maar nou ja, als we kijken naar buiten: regen, niet regen, droog, not, Is hij degene die dat zou moeten weten? Want hij is de zoon van. Goed, man. Paulus, maar. <laughs> Oh ja, nee, oké. Okay. Zeg, Willem, nummer 14, die, daar komt uh, meer dan gemiddeld roken uit. Uh, dat gaat dus niet zo goed. Het gaat over de uh, buitenhuis. Ja, die is bezig, denk ik, zijn motor op te blazen. En uh, dan was er ook nog een wagen, nummer 23, die het uh, ook uh, iets eerder ophield met te rijden dan, uh, dan uh, in de, over de, het streepje te gaan. Dat, dat was uh, Jostel, voor. Oké, okay, goed zo. Nou, de, het begint zich vanzelf uit te dunnen. Dus ik hoop het verhaal van de tien kleine negentjes is van start gegaan. En dat de sterkste maar weer over de streep mag komen natuurlijk. En, en als ik zo kijk naar de lucht, ja, dan kan het in dit moment uh, een stuk harder gaan regenen. En dat zou ik, uh, een stuk in de verzwanker maken. Terwijl we wel even uh, nog moeten meenemen op de tweede plaats inmiddels is over, overgenomen door Peperscheurs. Peperscheurs, ook een in deze klasse. En natuurlijk, uh, ja, meer ervaren van de jongeren uh, hij rijdt in dat gele autootje. Die rijdt in gele auto. Oh, die werd bijna de vangrail ingedrukt op de rechte end. Dat was het al wel, oh, dat was nipt, nipt, ging het goed. Maar, ja, maar. hij heeft het gered. Bijna en net niet, uh, ja, precies. niet genoeg. Ja, ja, ja in de autosport is dat genoeg. Oké okay, Willem, nou straks natuurlijk de finale van deze altijd gezellige race. En um, dan zullen we zien wie, wie er in ieder geval 2, 3 of 4 is geworden. Want daar gaat de strijd over. Goed, ja. graag tot zo. Tot zo. Hoi. I don't know why I like it. I just do. Zo so emotional. Wat een strot, hè. Ja. ongeloof wat er geluid komt. komt er dat er... Nou, in ieder geval muziek. Dat uh, is er aanstaande zondag ook in Zandvoort. Live muziek, heb ik het dan over. Natuurlijk weer in het klassieke concertprogramma programma. Dan gaan we luisteren naar het Kermer Jeugdorkest, onder leiding van Matthijs Broers. En uh, ja, dat wordt toch wel weer een hele bijzondere uh, programma. Het begint om drie uur kerk open half drie, toegang 5 euro. En dan uh, het hele verhaal staat op zes. Zfmzandvoort.nl En dat, wat natuurlijk leuk is. Dat de finaliste prins, van de Prinses Christina Concours 2010 hier op gaat treden. En zij, euh, nou, zij gaat dan een, een, een heel mooi stukje muziek spelen. Um, ja, lees het maar eens even rustig door. En dan kan je daar uh, vanzelf uh, alle informatie krijgen. Over de uh, dirigent, over het orkest en wat ze allemaal gaan spelen. Het is te veel om op de moe. Dus um, Dan uh, noem je het maar niet op nee, nee, nee, ik er niet, ik begin er niet aan Precies. Het is bijna twaalf uur ja. Dus uh, <laughs> wij, wij gaan lunchen hè? Precies. <laughs> dus, uh, Nou, uh, nog een stukje muziek denk ik Een klein stukje En dan gaan we zo meteen nog even naar Willem van Dance, Precies. En dat kleine muziekje Muziek is van Savage Garden Die dat heet I Want You Anytime I need to see a it just close my eyes. And I am taken to a place where you rest mine. And the gentle feeling, take a chatter in the face of my spine, Sweet like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'm a move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to. I want to I'll come and stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what you're When I can't see. There's a time of blazing the interaction Of a lover and a nip at the time of talking Is it just using what's going to be like Into a deep sea diet Or who is swimming with the raincoat we'll Come stand a little bit closer Breathe in again So don't die, and if it happens again. I'm Dan moet je even naar links kijken, dan, Naar links? Ja, ja. als een, een, een hijgend kwam, oh. komt hij aan gestormd, zeg onverstelbaar. Laten we het zuurstof maar weer klaarzetten. En zuurstof. Zuurstof, zuurstof ja. van Jaap Koper. Maar eerst aan Willem van Densen, want hij gaat ons even bijpraten met de laatste de race. De, de laatste nieuwtjes van de Formido Swift Cup. Uh, Willem, is het, uh, ik zie dat het veld toch behoorlijk uit elkaar is getrokken. Ja, dat klopt helemaal Beno. Maar wat je ook ziet, uh, is dat de ruiterwissers uh, weer aan zijn. Uh, tenminste niet bij iedereen, maar bij weinig uh, van de auto's. Het regent in uh, de Het niet hard genoeg om de baan uh, goed nat te uh, maken. Maar we zien wel dat... Uh, Bart van Os, die toch een aardige voorsprong had, daar het een en ander uh, van aan het inleveren is. En uh, dat levert hij in, met name op uh, Peter Scheurs en uh, Klein-Coronel. Heel mooi. De uh, die jacht uh, openen op de, de leider in deze wedstrijd. Die ook erg goed uh, onderweg is in deze wedstrijd. Het is uh, Jos Kikens, Jos uitkomt voor het van uh, Dylan Voster. Lange tijd in gesprek geweest om de vierde plaats. Heeft hij uiteindelijk droog. Op. En uh, ja, hij is uh, met de uh, Russen schreden onderweg op, uh, naar de weg op, op weg naar de man op de derde plaats. Dus uh, die juistiekens, uh, ja, die kan misschien wel uh, voor een verrassing uh, gaan zorgen in deze wedstrijd. Wie niet meer voor een verrassing uh, kan gaan zorgen, dat is uh, Sven Snoeks, het vertelde al eerder, teruggezet uh, naar de kvalentatie, uh, naar uh, plaat 16. Nou ja, dan moet je toch het een uh, en ander in auto's uh, gaan inhalen. Ja, daar was hij wel mee bezig. Maar niet op de manier uh, zoals je het helemaal hoort. Hij krijgt dan ook van de wedstrijdleiding, ja, misschien dat dit weekend uh, de punt op hem gericht hebben, een drive to uh, penalty. Timar. Dat is uh, misbehavior uh, ondertrekt. Nou ja, dat die iemand raakt dat uh, is wel duidelijk. Dat uh, laat zijn sporen naar op zijn auto. Wie dat ook tegen uh, misbehavior uh, ondertrekt en naar uh, een drive to uh, dat was Joost van den Akker. Ja, mannetjes die toch denken, ik ben sneller, die willen er langs en dan lukt het niet. En dan doen we het met het welbekende brede dan maar. En de die is daar niet altijd van gediend en die gaat dan straf uit. Precies, je moet ze kort houden. We kijken even op het scherm en we zien dat uh, de voorstroom uh, van Bart van Hors helemaal uh, in rood is opgegaan. Want uh, de man op de tweede plaats, uh, Peter Scheuse, die zit met zijn voorbumper, bijna op de achterbumper uh, van Bart van Hors. Hij gaat het niet redden, denk ik. Bart van Hors niet? Nee. Nee, dat zou heel goed kunnen. Want, uh, hij, drinkt nu al, hij drinkt het al aan, het gele autootje. Dus, het uh... gele autootje van uh, Peter Spurs. Terwijl we wel gaan zien, zo, uh, als ze daar ook langskomen, gaan ze de laatste ronde in. Uh, als dat uh, goed is, als ik het goed verteld heb. Uh, ik kijk wat de heren doen, of ze het bord ophouden de laatste ronde, maar ja, er kan nog een hoop gebeuren in die laatste ronde. Ja. Ja. Nu komen ze zo dadelijk over start en finish, en dat uh, laatste ronde beginnen voor deze Suzuki-swift, met ja, tot nu toe 11 ronde aan de leiding uh, van ons, maar of je dat aan het eind van de 12e ronde ook doet, uh, dat moeten we gaan zien. We zien in ieder geval uh, Peter Spurs poging ondernemen uit om Tassonbocht, nou, dat is heel lastig. Uh, ja, als je uh, iets eerder uh, Zegt vanwege. Uh, dan kan je misschien nog weer naar binnen en dan daarna. Dat is hem niet gelukt. We zien wel dat er inmiddels een treintje van vier is. Uh, die uh, de laatste ronde in is gegaan. En die gaan uitmaken. Uh, die de overwinning gaan inhalen. Uitstekend, Willem. Nou, dat uh, allemaal heel spannend natuurlijk. Dat na het nieuws van 12 uur bij Jaak po, Jaap Koper ga je dat vertellen. Wie uiteindelijk over de streep is gekomen. Spannende finale in die uh, Swift Cup. En dankjewel, Willem. Tot zover. En Andor, we hebben het laatste plaatje al weer klaarstaan. Ja. Ik dank je alvast hartelijk uh, voor uh, de, de drie uur. Was weer toppietje. Ja. En uh, graag tot volgend jaar. Bij leven, ja. <laughs> leven en wel. Leven en welzijn. Inderdaad. Oké, okay, see you. We hebben weer een happy ending voor gemaakt zo, hè. Ja, inderdaad. Heerlijk. Joe Jackson en Alan Corswell. Happy ending dus. Zo, meteen veel bezien met Jaap, hè. Dag.